10 uur. Het LOS-journaal. Door Alt Megens. Tweede Kamerlid Ronald Plasterk doet geen nieuwe poging om PvdA-leider te worden. Na het aftreden van Cohen was hij een van de kandidaten voor het leiderschap, maar hij verloor van Diederik Samson. Nu er nieuwe verkiezingen komen, moet de PvdA weer een nieuwe lijsttrekker aanwijzen. En Plasterk benadrukte dat Samsom vorige maand duidelijk meer stemmen behaalde dan hij. Eén op de twee PvdA-leden stemde op Samsom, een op de drie op mij, zegt Plasterk. Hij vindt dat Samsom het voortreffelijk doet en dat de partij de gelederen nu moet sluiten. Plasterk wil samen met Samsom campagne voeren tegen het rechtse beleid. En hij wil weer in de Tweede Kamer. In Noord-Korea worden de laatste voorbereidingen getroffen voor een derde nucleaire test. Een anonieme bron van persbureau Reuters heeft dat gezegd. Ook Zuid-Koreaanse media schrijven dat er een derde test aan zit te komen. Volgens de bron van Reuters zal de test spoedig plaatsvinden. De bron voorspelde volgens Reuters ook de nucleaire test die Noord-Korea in 2006 deed. Het gaat om een bron met nauwe contacten met de regeringen van Noord-Korea en China. Noord-Korea probeerde deze maand een raket te lanceren, maar dat mislukte. De test kwam het land op internationale kritiek te staan. KPN gaat de aangekondigde reorganisatie versneld doorvoeren. Eind volgend jaar moeten er 4.000 tot 5.000 banen zijn geschrapt. Van in totaal 20.000 banen in Nederland. Financieel redacteur André Meijnema over de strategie van KPN. En investeren en tegelijkertijd meer kosten besparen, snijden in budgetten, maar ook snijden in personeel. Ze hebben dus vorig jaar aangekondigd dat we 4-5 mensen in Nederland er namelijk eruit werken. Dat betekent dus echt een, een kwart van het personeel in Nederland dat, dat gaat verdwijnen. was gepland tot en met 2015. Dat gaan ze twee jaar naar voren halen. Dat betekent eind volgend jaar ze zitten er maar 4-5 mensen minder bij KPN dan op dit moment het geval is. En dat gaat uiteraard ja, ongetwijfeld niets kunnen zonder gedwongen ontslagen telecombedrijf heeft een slecht eerste kwartaal achter de rug. De nettowinst winst halveerde naar 288 miljoen euro. KPN heeft veel last van de opmars van de smartphone en het mobiel online zijn van consumenten. Wordt veel minder gebeld en ge en dat kost belminuten en dus inkomsten. En ook is de concurrentie hevig. In Koog aan de Zaan is een bestelwagen zwaar beschadigd geraakt door een explosief. De politie gaat uit van een aanslag. De man startte de auto en hoorde vervolgens een enorme knal aan de achteronderzijde van de auto. En er was een enorme ravage. De bestuurder is gelukkig niet gewond geraakt. Het gaat om een 43-jarige man uit Koog aan de Zaan. We hebben uiteraard direct onderzoek opgestart. En er is gebleken dat in de omgeving van de auto zijn restanten van een explosief gevonden. Dus wij gaan uit van opzet. Het weer veel bewolking, af en toe een bui. Vanmiddag meer buien met kans op hagel en onweer. Het wordt vandaag ongeveer 13 graden. ANW-verkeersinformatie. Ah, files nog op de A1, Amersfoort Amsterdam. Tussen bussen en Slot 6 kilometer. De nasleep van een ongeluk, maar alle rijstroken zijn weer open. Het loopt ook nog vast op de A6 van Lelystad naar Muiden. Van Muidenberg, 5 kilometer. Dan de regio Rotterdam. Daar staat een aantal files, De A20 richting Gouda. Voor het knooppunt Kleinpolderplein in 4 kilometer. Daar bij Nieuwekerk aan de IJssel 2 kilometer na een ongeluk. Daar is de rechte rijst ook dicht. Naar Hoek van Holland staat het vast op de A20... tussen knooppunt de plein en Klein Kleinpolderplein in 5 kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Europese discriminatiewetgeving schiet tekort, zegt Amnesty. Margot Kranenveld was tot 2006 Kamerlid voor de LPF. Toen die partij ging gedogen, stapte ze op. Toen ben ik uit de Kamer gegaan. En uh, heb ik dus meegedaan aan de verkiezingen uh, uh, op de Partij van de Arbeid En het ochtendhumeur van Tom Kass. Het is vier minuten over tien. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen, Nederland. Er is, dames en heren, in Europa wel wetgeving tegen discriminatie... maar in de praktijk functioneert die niet. Moslims zijn vaak slachtoffer van vooroordelen... en hebben veel moeite om aan een baan te komen. Blijkt uit een rapport van Amnesty International... dat vanochtend wordt gepresenteerd aan de Europese Commissie in Brussel. Ruud Bosgraaf, goedemorgen. Goedemorgen. U bent van Amnesty. Wat gaat er precies mis? Nou, de wetgeving is wel op orde, zoals je al zei. Er is een Europese richtlijn tegen discriminatie. De meeste landen die wij uh, onderzocht hebben... Frankrijk, België, uh, Nederland, uh, Spanje en Zwitserland uh, hebben we naar gekeken. Die uh, hebben die wetgeving ook wel. Maar je ziet dat vooral op het gebied van de arbeidsmarkt en het onderwijs... dat er veel te weinig toezicht is. En dat het dan uh, nou ja, uh, moeilijk is voor moslims om werk te vinden. Moeilijker dan voor autochtonen. En ook in het onderwijs uh, zie je dat heel duidelijk. Het spitst zich vaak toe, uh, dat meest in het oog springend op meisjes, vrouwen die een hoofddoek dragen. Dat is eigenlijk de groep die het meest, uh, meest kwetsbaar is. Uh, en weet u zeker dat dat door die hoofddoek komt? Dat uh, komt natuurlijk altijd door meerdere factoren. Als je het hebt over, over uh, meisjes met, met een hoofddoek... dan, dan uh, gaat het natuurlijk vaak ook over uh, gebrek aan onderwijs. Uh, maar discriminatie, uh, dragen van een hoofddoek om godsdienstige redenen... het recht op godsdienst dat ze hebben, dat is zeker ook een van die factoren. Dat blijkt eigenlijk in al die landen die wij onderzocht hebben. Ja, maar hoe meet je dat? Want een werkgever zal misschien zeggen... ja, maar sorry, maar die is niet geschikt bevonden... De opleiding niveau te laag, spreekt de taal niet goed genoeg. Ik noem maar een paar van die argumenten die wel vaker uh, worden gehoord in die kringen. Ja, zeker dat wordt gezegd, maar als je dan uh, nou in ons dikke rapport van 120 pagina's staan ook vele voorbeelden in waarin als je dan dieper gaat graven je ziet dat uiteindelijk altijd de reden is uh, dat men een hoofddoekje draagt en het punt bij die hoofddoekjes is dan vaak toch van, ja, het is niet aangenaam, een werkgever zegt de klanten vinden het onprettig, dus dan wordt tegen iemand gezegd van, nou ja, je kunt wel een baan krijgen, maar dan alleen maar back-office He, dus, dus achter de schermen, niet voor de schermen. Dus als je dieper gaat graven, ja. dan zie je wel dat die hoofddoekjes... wel degelijk een rol spelen als een van de factoren bij discriminatie. En dat dat met name voor vrouwen en meisjes um, heel negatief is. Ja, in sommige landen, zoals Frankrijk en België... is het nu helemaal verboden om een hoofddoek te dragen op school of op je werk? Klopt, inderdaad. En wat ons betreft moet zo'n verbod zo snel mogelijk van tafel. Want ja, maar daar, iedere... daar gaat u niet over, want dat is nationale wetgeving. Ja, maar dat, wij kunnen wel regeringen in, in, in België en in Frankrijk oproepen... om daarop uh, op terug te komen en dat... Dat doen we dan ook in andere landen, hè, die we onderzocht hebben. Nederland, zorgt dat het niet ingevoerd uh, wordt. Het feit dat het wetgeving is, wil nog niet zeggen... dat het uh, niet in strijd zou zijn met internationale verdragen. Want dat is dat wel. Met andere woorden, die wet die moet dan van tafel, want dat mag helemaal niet. Ja, die zou dan van tafel moeten. En ja, het is in sommige gevallen ook nog erger. Want dan zijn regeringen ook bezig om met nieuwe wetgeving... Uh, om, om, om ja, echt verboden in te stellen. En dan heb je het over... Een verbod hangt in Nederland ook boven de markt. Alhoewel ja, door de val van het kabinet is dat, uh, denk ik, nu voorlopig gaat dat de ijskast in. In Frankrijk is er zo'n verbod. Ja. Zwitserland heeft het bouwen van minaretten verboden. Ja. In Catalonië, Spanje mag je eigenlijk geen moskeeën op, uh, oprichten. Overigens ook geen synagogen. Dus dan strekt het weer wat verder dan alleen een moslims. Nou, dat zijn dingen die puur in strijd zijn met de vrijheid van godsdienst. En kijk, het is zo, uh, om, om duidelijk te zijn, een algemeen verbod op dit soort. Uh, Symbolen, is altijd wat ons betreft uit, de, uit een boos. Het is natuurlijk wel zo dat je in specifieke gevallen uh, kunt verbieden. Er, kan, er kunnen veiligheidsredenen zijn om dat te doen. Er kunnen redenen van, van gezondheid zijn... Ja. dat je in specifieke gevallen het niet doet. Maar ja. de algemene regel van een verbod... Uh, dat, dat, is, dat is echt uh, onbestaanbaar en dat moet van tafel. Ja. Welke internationale regel zegt eigenlijk dat je, uh, dat je... Laat ik het anders vragen. In Zwitserland is er een referendum geweest bijvoorbeeld... Dat, ja. uh, waaruit de meerderheid zich ja. heeft, heeft uitgesproken tegen het bouwen... van van uh, moskeeën en minaretten... Um... Welke internationale uh, wet zegt dat dat dan uh, strijdig is met die internationale afspraak? Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Uh, het VN-Verdrag voor Burger en Politieke Rechten. Want daar staat namelijk die vrijheid van meningsuiting. CQ-vrijheid van godsdienst staat daarin, uh, ligt daarin verankerd. En ja. dat betekent ook nogmaals dat je wel in specifieke gevallen maar tot verboden mag komen. Ja. Om de redenen die ik noemde. Maar nooit een algemeen verbod. Daarvoor is die vrijheid van meningsuiting, die vrijheid van godsdienst te belangrijk. En met ja. name ook redenen van, ja we vinden het aangenaam, we vinden het niet prettig. Dat kan gewoon niet, want er zijn heel veel dingen in onze maatschappij... niet prettig, maar die zouden we toch niet allemaal willen verbieden. Goed, um, en wat nu? Uh, nou ja, regeringen moeten, het uh, geldt ook voor de Nederlandse... als het gaat op de arbeidsmarkt en onderwijs, veel strikter toezien... dat werkgevers, dat scholen zich aan die vrijheid van godsdienst uh, houden. Aan de andere kant moeten, uh, uh, waar, waar een boerkaverbod, uh, waar een minarettenverbod... of een moskeebouwverbod boven de markt hangt, moet dat van tafel. En landen die zo'n verbod wel hebben, daar zou de Europese Commissie... de EU veel strenger uh, mee moeten spreken om te zeggen... dit is in strijd met het Europese verdrag, met internationaal... Mensenrechtenverdragen, dus van tafel. En dat ja. zijn lastige discussies. Zeker met grote uh, landen als Frankrijk? Absoluut. Uh, we zeggen ook niet dat dat makkelijk is, maar dat zou, uh, dat zou wel moeten gebeuren. Want ja, de Europese Unie is, is niet alleen een economische unie, maar een waardegemeenschap. En die, dat Europees verdrag voor de rechten van de mens is essentieel. Is ook verankerd in het verdrag van de EU. Ja. Dus die Europese Commissie zal dat toch moeten doen. Ja, nou is Zwitserland op zichzelf geen onderdeel van de Europese Unie. Dus die daar valt daar niet veel meer. Ja, maar goed, klopt. Frankrijk, België uh, wel. Ja, maar Zwitserland is wel lid van de Raad van Europa. En dat is natuurlijk de, de, de organisatie die toezicht op, ziet op mensenrechten en, en democratie. Dus daar heb je ook een aanspreekpunt. Juist. Goed, uh, Ruud Bosgraaf van Amnesty International. Vandaag wordt het rapport dus aangeboden aan de Europese Commissie. Ik dank u zeer. Graag gedaan. Disco uit de 21ste eeuw. De Scissor Sisters waren dat met I Don't Feel Like Dancing. Als ik dus iets had gewild in die ik, dan had ik nummer 1 willen zijn. Visionair en in politieke zin ongekend direct, dat was Pim Fortuyn. Ben ze zat, die linkse kerk. En terwijl hij dat zei, werd hij aan alle kanten aangevallen. En toen dacht ik van ja, maar deze vent heeft steun nodig. Na tien jaar maken we met zijn nabestaanden de balans op van wat er over is van zijn erfenis. Deze week in Goedemorgen Nederland, De Erfen Fortuyn. Margot Kranenveld, dames en heren, kent u haar nog, die deed er alles aan... om op het gebied van onderwijs de LPF op de kaart te zetten. Maar toen haar liefde voor die partij bekoelde, maakte ze een merkwaardige overstap. Hoort u in deel 2 van de Erven Tuin in een verslag van Marcel Dekker. Een nieuw avontuur was het. Dat al vanaf het begin af aan in elk opzicht opzienbaarde. Door zijn leider Pim Fortuyn. Opzienbaarde door de historische grote steun voor een nieuwkomer. Opzienbaarde door de moord op zijn leider. Ja, de woorden schieten totaal tekort. Ik ben echt kapot. En opzienbaarde door een nieuwe fractie die meer conflicten kende dan Kamerleden. Er is vanavond knallende ruzie uitgebroken bij de lijst Pim Fortuyn. Een vechtpartijtje, ruzies, spoedoverleg, chaos. De LPF is nooit ver verwijderd van alweer een nieuw conflict. Never a dull moment. Onderdeel zijn van dat LPF was een groot avontuur. Voor de nieuwkomers als Margot Kranenveld een eerste kennismaking met de landelijke politiek. En met het gedachtegoed van Fortuyn in de praktijk. Um, kijk, de LPF moest natuurlijk uh, een hele nieuwe fractie opbouwen. Er was niks. Um, en wat heel interessant uh, was, um, is dat uh, je dus zeg maar, als beleidsmedewerker het, het onderwijsbeleid in dit geval van, uh, van de LPF compleet kon opbouwen. Want dat was er nog niet. Hè? Je hebt geen geschiedenis van dossiers, van standpunten. En dat is heel erg aantrekkelijk. En ik vond dat Pim Fortuyn een aantal... Uh, rake observaties had op het gebied van onderwijs. En ik denk, nou, daar wil ik uh, mijn best voor doen... om te kijken of, uh, of we een aantal zaken uh, kunnen veranderen. Wat ja, waren dat voor rake observaties dan? Nou, bijvoorbeeld, en dat, dat zei hij ook van de zorg... dat natuurlijk heel veel dat, dat, dat zeg maar de, de schoolbesturen wat ver af zijn komen te staan... van wat er op de werkvloer gebeurt. Dat de docent niet altijd meer zijn eigen nou ja, onderwijs in de hand heeft... en heel erg veel aan bureaucratie moet doen. Maar ook ja, grote onderwijsorganisaties die ver weg staan... Van, van wat er eigenlijk gewoon op de werkvloer gebeurt. Ja. En dan had hij een punt... En ik vond dat na de dood van Pim Fortuyn ook een, een nieuwe politieke beweging in Den Haag... ook wel een beetje de kans verdiende om, om te laten zien... wat je dan vervolgens met de standpunten die Pim Fortuyn in zijn boeken uitte... wat je dan ook op politiek niveau mee doet. Hè? Hoe je dat dan uh, ook, uh, ja, ook in politieke daden omzet. U wordt beleidsmedewerker in die LPF-fractie. Eigenlijk in de beste tijd van de LPF. Hè, met, met zoveel zetels in die Tweede Kamer. Um, dan wordt u kamerlid in de wat mindere periode van de LPF. Het was een zootje, maar u besluit dan toch om Tweede Kamerlid te worden. Wat bezielde u? Um, collegialiteit, jegens de mensen met wie je dagelijks ook werkt. En, um, zeker onder de medewerkers was er het gevoel... Um, joh, het kan toch niet waar zijn dat wij daar net een paar maanden zitten... en dan kunnen we onze spullen alweer inpakken. We hebben zo ons best gedaan om die basis hier neer te leggen. Dus ik denk wel dat het in het algemeen gevoeld werd... van nu moeten we ook gewoon laten zien dat wij een degelijke fractie kunnen zijn. Voor Margot Kranenveld stopt de liefde voor de LPF in 2006. Ze is de conflicten zat en met een nieuwe liefde in het vizier... stapt ze over naar de Partij van de Arbeid. Als iets hier geestelijke terreur... Heeft uitgeoefend in dit land. Vergelijkbaar met het communisme. Dan is het wel de Partij van de Arbeid en GroenLinks geweest. Afschuwelijk. Ja, toen viel natuurlijk het kabinet, dat was inmiddels Balkenende 2, hè. en twee. Euh, en nou ja, toen besloot de LPF-fractie om dat kabinet te gedogen. En ik heb toen gezegd, nou dat vind ik echt zo idioot. Uh, ik vind dat je, je moet gewoon nieuwe verkiezingen moet je uitschrijven. Dat gebeurde natuurlijk ook. Maar ik vind het een beetje raar om als je eh, drie jaar lang oppositie hebt gevoerd... tegen Balken en de eh, Twee, dat je dan eh, tegen Balken en de Drie zegt... nou, eh, zit maar even de rit uit of eh, eh, wij werken wel heel constructief mee. En eh, daarna speelde mee dat de Partij van Arbeid mij eh, al eh, veel eerder... ruim een jaar daarvoor had gevraagd of het eh, denkbaar zou zijn... dat ik me bij hun zou aansluiten. Dat zouden ze graag willen, ze zagen heel veel overeenkomsten... Tussen, tussen mij en hun uh, in de vorm van de samenwerking die we hadden. We hebben, ik heb altijd met de Partij van de Arbeid goed, uh, goed samen kunnen werken... op het gebied van onderwijs. Toen ben ik uit de Kamer gegaan. En in november uh, heb ik dus meegedaan aan de verkiezingen... Uh, uh, op de Partij van de Arbeid lijst. En uh, ik ben daar toen ingekomen nadat het kabinet uh, balkenende 4 aantrad. In eerste instantie reageerde Van As, want die heb ik natuurlijk gebeld, want die was fractievoorzitter. Ik zeg, ik stap over en ik leg mijn zetel neer, zodat je dat weet. Die reageerde toen eigenlijk heel laconiek. Later reageerde die wat, uh, wat kritischer. Ja, maar ik heb, ik heb begrepen dat zij voor die tijd al heeft lopen lobbyen bij de VVD en nu bij de Partij van de Arbeid. Dus ja, dat, is haar, dat moet ze allemaal zelf weten, maar dat type mensen hoort niet bij ons club thuis. Maar, maar dus -tot, tot een kaf. week geleden nog wel. Ja, maar goed, bij het kaf van het kooi je scheidt zich nu. Ik vind ook dat je je niet moet schamen voor de keuzes die je in het verleden hebt gemaakt. Geen omzien in spijt, schaamte, wrok of wat dan ook. Een man die nooit zo'n stap zou hebben overwogen en tot op de dag van vandaag de schatbewaarder is van het fortuinisme... is natuurlijk niemand anders dan Matherbe. Herbe. De hinnekende lach van Pim Fortuin. Want als mensen ons vragen wat mis je het meest... Dan zeg ik, is dat hinnekende lachje. En dat, dat staat me nog helder voor ogen. Schatbewaarder Matherbe. Herbe. Morgen in het derde deel van de Ervervoorttuin. Dat is morgen en tot die tijd zijn vragen en opmerkingen welkom op Goedemorgen Nederland Straks de piratenpartij wil ook in Nederland meegaan doen met de verkiezingen. Eerst nu het humeur, Hier is Ton Kas. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar bij mij begint hij alweer aardig te kriebelen hoor. dag. Ja, wat wil je? Voor echte lol ben je nooit oud. Hè? Maar dan moet er ook wel stevig omzet worden gedraaid, natuurlijk. Dus uh, dit jaar schop ik mijn neefjes weer naar buiten met een blok fluit. Ja, dat uh, liep goed vorig jaar. Dan smeer ik er eerst een lippenstift op leeg. Zet zo'n opblaasklomp op hun kaners en fluiten maar. Als nog lach hoor, vorig jaar. Stond die kleinste te janken, ik kan niet blokfluiten. Ik zeg, nou jongen, dan gaat het al heel lang niet meer om hoor dat je iets kan. Je doet maar lekker alsof, net als iedereen. Uitvreter. Ja, hoe vind je hem? Dat hangt dan de hele dag voor de tv, maar heb er nog steeds niks van geleerd. Ik zeg, de rest van het jaar kun je op school weer op je luierheid zitten. En trouwens, dat uh, hele fluiten is toch hartstikke fake. Een John Leerdammetje wat mij betreft. De meeste winst haal ik uit die pellet bier van de Aldi die ik ernaast zet. De hele gein aan bier is dat ik daar twee keer op verdien. Hè? Eén keer als het erin gaat en één keer als het eruit komt. Ja. Ik heb namelijk vijf plaskruizen gehuurd. Je kent ze wel, van die dingen waar vier man tegelijk in kan urineren... om het maar even deftig te zeggen. Het punt is namelijk dat de gemeente vorig jaar veel te weinig capaciteit had... waardoor er 65.000 liter pis over de straat is gelopen. Dus daar ben ik ingesprongen. Ik ben nou in mijn eentje goed voor een slordige 20.000 liter pis. Ja. Maar dat deed ik al toen ik nog praktisch in de luien zat hoor, in het groot denken. Wat dat betreft ben ik echt een kind van deze natie. Ik zet zo in mijn upje even 20.000 liter pis weg. Prachtig toch? En daar uh, heb ik dus allemaal nichtjes voor opgetrommeld. Die smink ik eerst een beetje ouwelijk, zodat ze 14 lijken. is een geinig bordje in hun fikken met hier je triple E door de play, maar dan beter. Schoteltje ernaast en klaar nou, dan stroomt het binnen, hoor. Ja. Van iedere euro laat ik ze een duppie houden. Dan kunnen ze er mooi, uh, ja, hun eigen vakantie van betalen of zo. Ja, ze hebben toch weer wat geleerd, weet je wel. Ja, mensen, we gaan er weer wat moois van maken. <tiedertijd> <tiedertijd> Tonkaas, morgen het ochtendhumeur van Fons de Poel.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 When the war has took its part, when the world has stayed its cause, if the hand is hard, together we'll mend your heart, Because when the sun shines we'll shine. Time together. Told you I'll be here forever. That I. Baseball's Umbrella. Het is zes minuten voor half elf. U luistert naar de KRO op Radio 1. Verkiezingen voor of na de zomer. Dat lijkt een groot discussiepunt te worden in het kamerdebat van vanmiddag. Het moet zo snel mogelijk, want het is crisis, zegt de een. Nee, ook nieuwe partijen moeten een kans hebben om zich voor te kunnen bereiden, zegt de ander. Dick, Dick Poot, goedemorgen. Goedemorgen. U bent voorzitter van de Piratenpartij. Zijn jullie klaar voor verkiezingen in juni? Um. Nou, zo klaar als het kan, we moeten wel die handtekeningen en dat geld gaan regelen. Maar uh, daar zijn we klaar voor om dat te gaan doen. Maar het wordt, wel, het wordt ons lastig gemaakt. Hoeveel handtekeningen hebt u nodig? Uh, uit mijn hoofd zeg ik uh, 90 keer 30, dus dat zou uh, 570 moeten zijn. Ja, en 11.000 euro? En 11.000 euro, ja. ja. Terwijl we net twee jaar geleden al een keertje 10.000 euro hebben geschokt voor vier jaar verkiezingen. Ja. Is er, heb je geen staatskas, of dan een partijkas waar dat allemaal in zit? Uh, nou, dat zit er allemaal niet in. En die partijkast wordt op het ogenblik flink uh, gepludderd door de, door de advocaten die we nodig hebben om het, uh, het gezegd tegen brein te voeren. Want die proberen vandaag ons spreekverbod op te leggen in Den Haag. Goed, u wilt dus meedoen aan de verkiezingen, maar dat wordt lastig ja. als het dus uh, eind juni is. In september hebt u dan de zaak wel op orde en hebt u dan wel die 11 mil? Nou ja, ik... Het staat niet voor niets 40 dagen genoemd als, als minimumtermijn waarop je dat uh, zorgvuldig moet kunnen doen. Je moet kandidaten selecteren, je moet geld bij elkaar halen, je moet ondersteuningsverklaringen krijgen. Het is, het is eigenlijk onzin om dat nu allemaal snel af te willen raffelen om, om twee maanden eerder een uitslag te hebben. Ik bedoel, ja. Het kabinet heeft, heeft net twee maanden lopen of in het Katshuis en dan moeten wij nu als democratie maar even heel snel alles erdoorheen jassen. Dat is onzin. Het is crisis, meneer. Ja, uh, België heeft drie jaar zonder regering gezeten. Ze hebben ja. op het ogenblik de beste cijfers van Europa. De rente loopt op elke dag, zien we. Uh, ja, die liep ook al op elke dag dat ze, met met, dat ze twee maanden in het katshuis zaten. Dus, uh, nee, toen liep de rente wel... nog niet op, want toen was uh, het vertrouwen in de financiële markt er nog. <laughs> Ja, en uiteindelijk is dat weggevallen. Dus die twee maanden heeft, wat dat betreft, heeft helemaal geen ene moer gescheeld. En als ze twee maanden geleden de beslissing hadden genomen... dan we nu niet in dit probleem gezeten. Zeg, dus, maar het sinds is, wanneer... is ongezien om, om, om je door Fitch onder druk te laten zetten. De zen hebben het veel duidelijker gezegd. Die hebben gezegd, luister, Fitch, die snapt geen moer van onze markt. Die hebben tot nu toe nog geen enkel goed advies gegeven de afgelopen tien jaar. Uh, zak er lekker in, uh, wij bepalen het zelf. Ja. U zegt, de wet schrijft voor 40 dagen. Sinds, ja. sinds wanneer is de wet zo heilig voor de Piratenpartij? Um, nou, voor, voor ons is de wet natuurlijk het meest belangrijke. Als politici proberen wij de wet te veranderen, maar we respecteren hem wel. Twee jaar geleden deden nou. jullie ook mee, met niet al te ja. veel succes. Toen in Duitsland uh, zijn jullie uh, de Duitse zustersorganisaties zijn, uh, heel ja. erg hard aan de weg aan timmeren. Uh, ja. Waarom gaat het daar beter dan hier in Nederland? Uh, nou, in Duitsland zie je, zie je, zie je een beetje hetzelfde, dezelfde ontwikkeling. Als je daar in september kijkt, net voor Berlijn de verkiezingen begonnen... ...toen de Piratenpartij er ook niet. En toen kwam plotseling één peilen die zei... Na, laten we de Piratenpartij op de lijst zetten. En vanaf dat moment zijn we per week verdubbeld... ...tot we 12% hadden en, uh, en Berlijn binnentrokken. Ik bedoel, de complete FDP is verdwenen in Berlijn. Hè? Dat is allemaal piraten geworden. En het is pas begonnen toen we gepeild werden. Dus op ja. het moment dat Maurice de Hond en Sineveed gaan zeggen... ...nou, laten we, piraten, laten we mensen vragen... ...of ze de Piratenpartij willen stemmen, ja. dan gaat het lopen. Maar als ze het niet vragen, dan zijn ze het niet in de peilingen zien over natuurlijk. Ja, goed. Maar de vraag was eigenlijk, waarom gaat het in Duitsland beter dan in Nederland? Uh, omdat ze daar een paar maanden eerder begonnen zijn met peilen. In september is daar het verkiezingsseizoen begonnen. Dus zij zijn in september, zijn ze zeg maar, hebben ze de, de sprong gemaakt naar, naar zichtbaarheid. Wij maken die sprong nu, dus ik denk dat we wat dat betreft gewoon een paar maanden achterlopen. Hoeveel ik zetels? Drie zetels. In de Tweede Kamer? In de Tweede Kamer. Dat is mooi zat. En, en, en, en als het niet lukt, dan gaan we er uh, meteen een weddenschap van maken. Als het niet lukt, dan worden het twee. De, ja. <laughs> <laughs> P Prem had de kensioen is aangeschoven. Die is... Ik had hem twee jaar geleden in mei, toen zat ik nog op BNR. Ja. Toen was de piraten, toen heeft hij mij een fles rum moeten betalen, weet je nog? Uh, dat, was denk ik, dat was denk ik onze voorzitter toen, Ja. Louis. Toen had ik ook gewend dat ze geen zetels hadden kregen, Want toen klaagden ze ja. dat ze geen centheid hadden. Ja. Nul zetels, wel een fles rum opgelieverd. Dus als Hebben ik die kregen, was. Die fles? Ja, ja, ja, dat zijn, zijn wel eerlijke jongens. Dus uh, zullen we wedden, Sven. We ja, dat is wat, goed. Wat drink jij wijn, hè? Wijn. Ja, Sven, kokkeman een fles wijn en ik een fles Rum als jullie nul zetels halen. En, uh, en dan verder voor mij uh, één fles van jullie allebei per zetel die we krijgen? Nee, nee per, als je per je dat zetel die je krijgt, beloof ik je dat je iedere maand. Eén keer in primtime een column krijgt. Als jij voor iedere zetel die je krijgt, krijg je dan een column in primtime. Oké, okay, dus dan op een gegeven moment hebben we dus, zeg maar, een maand lang hebben we onderweek een column. En dan één week even rusten om die drie weken dan uh, vol te krijgen. <lacht> goed, goed plan. Nou, goed plan, deal. <lacht> Dirk Potterstad, de voorzitter van de Piratenpartij. Ik dank u wel. Meer informatie over deze uitzending vindt u op uh, KRO.nl. En u kunt uh, ons ook volgen op Twitter. GMNL Radio. U hoorde normaal prenradicationen zijn aangeschoten. Goedemorgen. Het ja, is wel ontzettend. Weet je, ik, ik, ik, ik, ik mis mijn bus. Als, ik vind het leuk om de mensen ja. te hebben. Maar iedereen is gisteren was leuk. En vandaag dan zie ik jullie weer eens. Praten we bij. En luisteren als dat. Hij zit echt in een donkere studio. Ik snap dat ook nooit. Weet je, ik dacht dat jij iemand <laughs> bent van licht en zo. Maar goed, uh, bewonderingswaardig. Uh, we, gaan, uh, we gaan weer talk radio doen. Omdat je met Kijk, ik vind, de kiezer is de baas. Die, die betalen en die stemmen. En die komen het minst aan het woord. En ik vind dat, dat de bazen moeten spreken. Dus iedereen mag nu al bellen 0800 112. En de vraag is simpel, hoe nu verder? In Den Haag, je hebt met Kees Bomans gesproken. Ze lijken het niet te weten. Nou, laten we maar kijken of de luisteraars... Ik ben bang dat we ook verdeelde luisteraars krijgen. Zou zomaar kunnen, Fren. Ja. Ja. Maar luisteraars, hier is hij dan. Hij heeft vandaag en gisteren had hij geen bloemetjes hebt, Hij is dus ook nog niet fleurig. Maar hij heeft wel een warme, aangename stem. Donald Wiegens. Radio 1. Het NOS-journaal. In het eerste kwartaal van dit jaar zijn er minder verkeersboetes uitgedeeld. dan in de kwartalen ervoor. Uit cijfers blijkt dat er vooral minder hardrijders zijn bekeurd. De daling heeft onder meer te maken met de acties van de politie. Agenten deelden in maart minder boetes uit vanwege het CAO-conflict.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 In Noord-Korea worden de laatste voorbereidingen getroffen voor een derde nucleaire test. Een anonieme bron van persbureau Reuters heeft dat gezegd. Ook Zuid-Koreaanse media schrijven dat er een derde test aan zit te komen. Noord-Korea probeerde eerder deze maand een raket te lanceren, maar dat mislukte. En in Koog aan de Zaan is een bestelwagen zwaar beschadigd geraakt door een explosief. Toen de bestuurder met de auto wegreed was er een enorme knal te horen. De politie gaat uit van een aanslag. De bestuurder bleef ongedeerd. Wel raakte die auto en enkele auto's in de buurt flink beschadigd. Zijn de hoofdpunten uit het nieuws? ANWB-verkeersinformatie. Ah, twee files nog. De A12, Arnhem richting Utrecht, bij Maarsbergen, twee kilometer. En bij Rotterdam, op de A20, naar Hoek van Holland, bij Rotterdam Centrum, drie kilometer. Dit is Radio 1. NTR. Remtime. Radakation. Rem De wolken zijn opgetrokken. In Den Haag lijken ze de weg kwijt. Verkiezingen in juni of toch in september. De koningin meer of minder macht. Vanmiddag om twee uur begint het debat in de Tweede Kamer. Allerlei deskundologen descondolo hebben de kans gehad om hun visie te geven. Maar u weet het, luisteraars. Voor mij bent u en als stemmer en als luisteraar de belangrijkste mensen. U betaalt dit allemaal, dus u bepaalt. En uw stem zal het verschil maken. Mijn vraag aan u is simpel. Hoe nu verder? U mag bellen en alles zeggen wat u wilt. U mag mailen of tweeten. Maar wacht u niet te lang, want hoe eerder u belt, hoe groter de kans is dat u in de uitzending komt. 0800 1121. Mede naar primtimeapenstart.nl. En de tweets kunnen naar hekje primtime Radio 1. Live vanuit het Mediapark in Hilversum. Welkom bij Praatradio. It's Luisteraars, een aantal van u ergert zich aan het feit dat ik Geert Wilders Blondie noem. Mevrouw Elsbeth Burgi stuurde gisteren een mail. Die kunt u op de website primtime.nl nalezen. Daarin zei ze. Ik was het eens met een mevrouw die reageerde op het uitspreken van de naam Blondie. Ze wist u geen antwoord te geven op de vraag die u haar stelde... waarom de heer Wilders wel met van we alles mag gooien en u niet. Volgens mij is het antwoord duidelijk. U zou toch beter moeten weten. Volgens mij is het aan ons, rechts- of links stemmende, het beter te doen... en ons niet op het niveau Wilders te verlagen. Het komt overigens zeer onvolwassen over en ook een tikkeltje plat. Het doet uw programma tekort. Beste mevrouw Burger, en geachte luisteraars, hier is mijn redenering. Fatsoen is iets wat mijns inziens tweezijdig moet zijn. Ik beledig Wilders wil niet als ik een blondie noem. Ja, het is inderdaad plat, maar bedrijfspoedel knettergek Marokkaans stuig zijn ook geen verhege woorden. Ik behandel mensen die anders fatsoenlijk en netjes behandelen... ook fatsoenlijk en netjes. Maar de laatste die beroep mag doen op fatsoen is Geert Wilders. U heeft mij nooit denigrerend horen praten over Mark Rutte. Ik noem Maxime Verhagen Dick Cheney. Dat is ook omdat ik vind dat Maxime Verhagen mensen ontzettend beschadigt. Kijk wat hij heeft gedaan met Wouter Bos. Kijk wat hij heeft gedaan met Ab Dan vind ik oké okay, Prim, dan mag jij het ook doen. En... Lieve mensen, als u me zwartje, dombo of tuig wil noemen... gaat u vooral uw gang. Want in tegenstelling tot anderen vind ik... dat als je uitdeelt, je moet kunnen ontvangen. Ik, vind, ik maak me ook nooit kwaad als mensen eh, negatief over mij schrijven... of bij bijnamen geven. Maar ik vind het erg dat Geert Wilders of Ayan Hirsi Ali... om nog een voorbeeld te noemen... huili-huili doen zodra iemand iets over hun zegt... terwijl zij de meest grove bewoordingen gebruiken om mensen te beledigen. Dus als u belt, luisteraars, mag u tegen mij alles zeggen. U mag mezelf Aap noemen, doe maar, want dat is vrijheid van meningsuiting. En ik ben voor de totale, absolute vrijheid van meningsuiting. U mag bellen 0800-121, mailen naar primtimeapenstap.ntr.nl en de tweets naar Hekje Primtime Radio 1. Goedemorgen, Anne. Ja, goedemorgen. Ik mag wel prem zeggen, hè, want Natuur. je bent zo vertrouwd... dat je bijna hier aan de koffie zou kunnen zitten. <laughs> ja. Maar goed. Uh, Anne, kijk, gisteren was het erg druk en toen kwamen we niet ja. helemaal uit... en wilde ik jou als de kans geven. Uh, je hebt PVV gestemd. Hoe nu verder? Ja, ik ga dus absoluut geen PVV meer stemmen. Ik snap al niet dat er zo weinig zetels verloren gaan... als je dat gisteren hoorde van Maurice de Hond. Want ik heb het idee dat van deze partij toch maar heel weinig overblijft. Maar waarom heb jij in de t gestemd, Anne? Uh, nou, het was meer een proteststem, uh, Prem. Ik vond het uh, zo'n uh, rommeltje. En zo uh, zoals het vorige kabinet dus ook... Uh, toen zaten we eigenlijk al in crisis en toen uh, trok Wouter Bos ook de stekker eruit. En uh, nou, alles wat er toen uh, gebeurd was, uh, daar heb ik dus eigenlijk een proteststem tegen gegeven. Dat Wilders, die dus eigenlijk het liet voorkomen, alsof hij toch wel hele goede ideeën had. Maar uiteindelijk uh, is er dus weinig van terechtgekomen. Hé, hey maar Anne, ik, ik vind je klinkt intelligenter uh, uh, dan ik dacht. Uh, hoe kan je dan uh, uh, in Hemelsnaam dan denken dat een proteststem op hem zou helpen? Ja, soms kun je, je achteraf inderdaad vragen van waarom heb <laughs> ik het gedaan? Wat ga je nu stemmen? Wat ga je nu stemmen? Ik weet eigenlijk niet wat ik uh, nu ga stemmen. Ik moet daar heel goed over nadenken. En ik vind het nu al een hele belachelijke situatie... dat men al ruzie gaat maken over de datum... wanneer ja. er dus verkiezingen moeten komen. Het zijn net mensen, hè, politici. Hé, hey, Anne, ja, uh, laatste uh, vraag, want ik bellen echt een heleboel ja, dat mensen. Ja, snap ik. Uh, wat ik... ik wilde vragen... Je, je, je, je, je zegt, hoe nu verder wil je verkiezingen? Ja, ik, in juni of september? Ik wil in ieder geval in... Uh, Juni. Ja. En ik denk dat we af moeten, Prem, van zoveel partijen. De problemen zijn zo groot. Ga het zo klein mogelijk maken. Niet nog weer partijen erbij. Want eh, men stelt deze verkiezingen nu uit omdat er dan eh, weer andere partijen ja. zich kunnen gaan inschrijven. We hebben er al zoveel. Laten we nou in godsnaam eens uh, uh, de schouders eronder en dit... Uh, wat ik grappig vind, ik ga morgen praten met twee politieke partijen... die het vorige verkiezing net niet gehaald hebben. Dan ja. zal ik dit van jou meenemen. Hartstikke bedankt. Ja. Geniet van je koffie. En heel lief dat je ons even te woord wilde staan. Ja. Goedemorgen, mevrouw Axel. Ja, goedemorgen, Bren. Zegt u het maar. Hoe nu verder? Nou, wel weer verkiezingen, maar laten we de partijen de tijd geven om uh, goed te presenteren wat ze nou gaan doen. Want overhaast heeft ook geen zin. Mevrouw en, uh, Axel, pardon, doen. mag ik u even onderbreken? Laat me raden. Ja. Um, ik denk dat u bent af uh, van het CDA, af van D66. Ik ben uh, D66-stemmer geweest. En als Pechtel het weer heel goed doet, dan ga ik weer op hem stemmen. Oké, okay, ik vind als, u, als, als kiezer. u weet toch allemaal precies hoe de lijnen lopen. Ik bedoel, P van de A heeft al twee weken geleden zijn rapport gepresenteerd. A weten we al. Ze hebben al een beginselprogramma gemaakt. Jack de Vries is mijn vriendje, maar ik vond dat hij gisteren uh, zat te kletsen uit zijn nek. Want uh, zo snel mogelijk verkiezing is toch het beste. We weten allemaal wat er speelt. De kranten staan er bal van radio- en tv-programma's. Kom op, dit is het momentum. Doorpakken, Nederlands Europees kampioen en een goede verkiezing. En dan zijn we weer in de positieve moed. Ja, je zegt het heel goed. Maar ik vind ook dat CDA en CVD... en Geert Wilders heel wat uit te leggen hebben. En daar moeten we ze ook de kans voor geven. Daarvoor Want heb je nu campagnes toortscholen... toch? Mevrouw Axel, campagnes zijn om uit te leggen. Ja, maar ja, die campagnes, die wil ik wel eens aanhoren. Want ze hebben heel wat uit te leggen. Ik, ik ben uh, van Turkse afkomst, ik ben hoog opgeleid. En ik heb me heel erg aangesproken gevoeld de laatste tijd in de maatschappij. Terwijl ik altijd mijn best doe in de maatschappij. Ja, maar mevrouw Axel... Als we de ben... uitslagen nu zien, dan moeten we maar eens kijken. Ake, hè, waar, mevrouw Axel, mag ik u één gaat. advies geven? Um, ik ben zwart, ik ben van Surin ja, Surinaams-Indiaanse afkomst. En het maakt me geen klap. Weet je, ik snap ook niet. Als mensen zeggen, Turken zijn een probleem, moet je zeggen ja... Dan gaan jullie niet 8% groeien. Ik snap niet waarom u altijd in het defensief gaat om te moeten zeggen... Ik bedoel, u, u, u belt, u bent verstandig, u bent de verrijking voor mijn praatprogramma. Dus ja, ik ben al blij met uw aanwezigheid. En laat de rest maar het heen en weer krijgen. Ja, dat vind ik ook. Maar ik, vind, ik voel me aangesproken om ook te antwoorden. Omdat ik in die positie ben om te antwoorden. Maar als ik zie hoe weinig dat uitmaakt... hoe weinig mensen van mening veranderen... dan wil ik toch dat politieke debat nog wel een keer aankijken. En daarvoor wilt u lange dingen. Oké, okay, mevrouw Axel, dank u wel voor het betalen van belasting. Want u verdient ook heel veel geld. En daarvan wordt dit programma onder andere gemaakt. En die politici, zoals Blondie, hun salaris betaalt. Dus dank u wel voor het betalen van heel veel belasting en het bellen. Dank u wel. Igor, Goedemorgen. Ja, goedemorgen, Prem, oh. je mag dan een aap zijn, maar dan wel een vriendelijke, intelligente aap. <laughs> maar dat tezijde, uh, weet je wat ik uh, uh, maar niet uitgelegd krijg? Omdat het... Uh, uh, de, let wel, de publieke omroep die maakt er een feestje van journaliste, journalisten en politici van. die hun mantra's erop uh, uh, loslaten. Los, op, ons, ja. op ons los weer kunnen laten voordat er überhaupt verkiezingen zijn. Maar dan wordt er gezegd: donkere Ikor. Igor, Igor, goede radio gaat bij argument voor argument. Dus eerste, eerste argument: je vindt dat de publieke radio er een feestje van maakt. Ja, Het feestje van de democratie. Ja, maar maar, maar een feestje van politici en journalisten... en jullie laten tenminste nog eens de kiezers aan het woord... Ja. want ik hoor alleen maar blije mensen omheen, me terwijl zij het hebben over donkere wolken... <laughs> en het land is in de steek gelaten. <laughs> nou, ze, zijn, ze, zijn, ze waren al losgeweekt uh, ge, van de realiteit. Maar die zeven oh, weken... Ah, Igor, uh, ik kan bijna raden. Jij hebt niet gestemd op CDA, VVD of PVV. Prem zal ik je een geheimtje verklappen? Ja. Daar heeft niemand op gestemd. Ze hebben zich in het centrum van de macht gemanoveerd, wij hebben het toegestaan en nou gaan ze nog roepen dat wij, uh, dat dit land alleen maar kan overleven als die uh, machtswellustelingen blijven zitten. Hé hey Igor, wat ga je stemmen? Nou, dat weet ik nog niet. Ik, la ik laat eerst maar eens verkiezingen uitschrijven, maar net wat jij zegt, dat moet op de mogelijke termijn, want wie boven wie hangen de donkere wolken? Boven dat CDA en energie... het Nee joh, CDA redt zich wel. Oké, okay, dankjewel je Igor, ik... Ik moet snel verder. Leuk dat je belde. Goedemorgen, meneer Hazen. Goedemorgen van Hazen. Hoe gaat het met u, meneer van Hazen? Uh, een beetje in de war, maar verder gaat het wel. Maar Waarom als... bent u in de war? Nou, al die verwikkelingen, meneer. Het wordt ingewikkelder en ingewikkelder. Vindt u? Meneer Hazen, laat me Wacht even. Wat voor werk doet u? Ik schrijf teksten. Nou, dat wil zeggen, als je teksten moet schrijven, bent u intelligent mens, want u moet dingen kunnen samenvatten. U moet een punchline kunnen vinden. Dus, dus wat verwart u dan? Uh, ik wil de hoop uitspreken dat u uh, graag uh, mij minder stroop om de mond smeert, Om mij zo intelligent te noemen. Oké, okay, meneer Hazen, u bent dom. Nou beter. <laughs> Prem, middle of the road. Middle of the road. Die, <laughs> die dame die voorheen inbelde, die Turkse dame. Ja. Die, is, uh, wat, uh, die heeft niet zo moeite om verantwoording af te leggen. Ja. Mannen, sommige mannen die willen alleen maar aanvallen. Gewoon middle of the road. Is ook, is ook dat is ook waardevol. Ik, ik heb nog een belediging voor u. Ja. U bent uh, een zilveren medaillewinnaar. Oh, maar dat vind ik een eer. Mijn schoonzoon heeft uh, zilver gewonnen bij het wereldkampioenschap judo. Ik vond het geweldig. Oh, dat is twee, mooi. twee keer op rij. Maar meneer ja, Haas maar, in een van... Wie, wie de gouden van hier winnaar is. Nee, wie dan? Kijk, u bent de, even de meest succesvolle allochtoon in Nederland. Het nee, goud, nee, nee, de het... meest succesvolle is Bea. Beatrix is onze max, is onze allochtoon. De vader is Duitser. U, u Die bent is, is helemaal 90% Duits. U bent warm, maar de, de, het goud gaat aan Prins Bernhard. <laughs> Meneer Hazen, wat, gaat, wat heeft u gestemd bij de laatste verkiezing? ChristenUnie En wat gaat u stemmen? Weet ik niet uh, Ik hou ervan een wat conservatieve stemgeluid mm -hmm. Bijvoorbeeld, uh, ik stond ook best wel kritisch ten aanzien van bijvoorbeeld die president van Turkije Alleen ik snap dan niet dat dat dan weer of niet gezegd wordt door de, door, door, door de partijen Of hier met, okay. met een bekende gekrijs van, van, van Geert Wilders Um, ik zou nu kunnen kiezen tussen de VVD of de ChristenUnie, een beetje die hoek. Want... Ik vind de ChristenUnie, ik moet u zeggen, ik vind het een ontzettend fatsoenlijke partij met fatsoenlijke politici, aardige mensen. Ik heb één probleem, ik vind uh, mensen die God als uit, ik vind dat God iets privés is en niet in de politiek moet, dus daarom kan ik nooit op ze stemmen. Dat, ja, dat zou je kunnen zeggen, maar ik, ik ben dan toch iets, iets conservatief, conservatiever, spiritueler ingesteld. Ik, ja. ik kijk er overheen. Um, okay. Ik vind trouwens inderdaad ook heel veel gewoon... Ja, verlichtingsideologie zit bij de andere partijen, dus ik, ik til er niet zo zwaar aan. Okay. Maar er gaat natuurlijk een zekere bedaardheid uit, We doen een verstandig economisch beleid. En ik denk toch, religie, hè? dat is Latijns. Ja. Spreekt u een beetje potjes Latijns of anders is latijns? Ja, ik heb alle kennis erover weggegooid. Nee, maar religie betekent verbinden, hè, oorspronkelijk. Okay. En bij bijvoorbeeld VVD en, en D66, en gok GroenLinks, dan zie je dus de individualisering te groot. En dat, dat doet mij toch ook weer af en toe neigen naar zo'n christelijke partij. Ook al heeft u daar wat moeite mee. Nee, hoor, christelijke... Hazen, ik vind vrijheid en hartstikke bedankt. Ik heb een probleem. U bent zo leuk en interessant. Maar dan benadeel ik mijn andere luisteraars. Dus dank u wel voor het bellen. Saïda, voordat ik jou aan het woord laat, uh, ik lees even wat tweets en mails voor luisteraars. Gaat ja. u op de website, want ik kan niet steeds alles voorlezen, Wat u reageert massaal. De website is echt de integraal onderdeel van dit programma. Uh, uh, Jack van Nes zegt, beste Prim, de enige man die ervoor gezorgd heeft dat Geert Wilders opgestapt is, heet Brinkman. En nu ziet de dus schijnheilige PvdA hun kans weer schoon door mensen die wel moed hebben getoond te passeren door de verkiezingsverkiezingen. Binnen enkele weken te organiseren. Niets kan de pie vandaan uit zichzelf en de regenten staan alweer aan de, aan de deur te trappen. Het asociale kabinet heeft met verdeeldheid saaiende Wilders Nederland internationale slechte naam bezorgd. Daarom eerst een goede correcte eurobegroting en daarna de SP in de regering met een sociale roemer als premier Anton. Floris zegt, kan iedereen 2% van zijn salaris inleveren Voor een bijstandtrekker is dat 20 euro per maand en voor een miljonair 200. Iedereen heeft het circus veroorzaakt, dus laten we het gezamenlijk oplossen. Floris, ja, wij zijn met ons stemgedrag allemaal verantwoordelijk. Steven zegt, 150 parlementariërs, circa 90 miljoen staatsschuld erbij per dag. Wie van de 150 neemt de verantwoording als hij twee maanden verloren gaat door begin september naar de stembus te gaan in plaats van eind het juni verschilt circa 6 miljard staatsschuld. Hoe kan er ook maar iemand twijfelen over de kiesdatum? Zeker Link zou dit nooit mogen accepteren. Ja, ik ben ook voor een snelle datum. Goedemorgen Saïda, ben jij ook voor een snelle verkiezing? Uh, nee, want ik vind dat uh, nieuwe partijen ook een kans moeten krijgen. En ik vind, wil er nog iets aan toevoegen. Ja. Kijk, bijvoorbeeld CDA had geloof ik vorige stemmingsronde... Uh, meer dan de helft aan zetels verloren, toch? ja. Nou, opheffen die partij. Ja, maar, maar Saïda, dat doet. vind ik zo populistisch goedkoop. Nee. Wat ga jij stemmen? Uh, ik heb de vorige keer SP gestemd en waarschijnlijk nu ga ik niet stemmen. Want alles wat meneer Wilders nu zegt, hè. Ik weet zeker dat die partij waar jij zo hekel aan hebt, dat die dat allemaal al in zijn uh, verkiezingsprogramma Welke heeft. Welke partij dus heb ik een hekel aan? Hier, die P van de A. Ja, nou, ik heb ook weer goede vrienden in de P vandaag. En er zijn een heleboel mensen. En ik vind Hans Bekman ook weer een fatsoenlijke fan. Dus ja, ik ben niet zo'n fan van Diederik Samson. Ik vind hem een beetje... Uh -huh. Maar hij doet dat de laatste tijd ook goed, zei dat. Dus ja, maar weet je, ik ben heb afgelopen... eigenlijk aan niemand te hikeren. Ik vind het wel leuk, want kijk, zelfs bij de PVV heb ik vrienden zitten. En veel PVV-stemmers zijn mijn vrienden. Ik hou van uh -huh. alle mensen. En ik vind dat mensen het recht hebben op hun domheid. Maar ik bedoel, kijk, want hier in Rotterdam hadden ze ook alles van leefbaar. Bijna alles van leefbaar hebben ze overgenomen. Ja. Leefbaar was een vrij goede partij. Oké, okay, zei dank je wel. Um, uh, goedemorgen Leon van Duren. Uh, op lijn 1, vork 1. Leon van Duren, goedemorgen. Oké, okay, Leon van Duren is weg. Of niet, die luistert niet. Meneer Van Binsbergen, goedemorgen. Oh, maar even. Iemand moet zijn radio uitdoen, luisteren. want ik krijg toch een echo binnen. Meneer Van Binsbergen, goedemorgen. Goedemorgen, luisteraars. Goedemorgen, programma. Hoe gaat het met u, meneer Van Bitten? Dat is, dat is heel lang door, geleden dat ik u aan de telefoon dat had. Dat we de mensen in het land te vriend moeten houden. En dat geldt voor alle partijen. Ze hadden gewoon deze keer naar Wilders moeten luisteren. En luister goed, voor vijf jaar de ontwikkelingshulp stop moeten zetten. Dat vijf keer, zeg maar, een 4,5 miljard, dat is ruim 20 miljard. Meneer Van Binsbergen. En dan aan weer aanvangen. Meneer en dan Van Binsbergen. Hoort u niet steeds het zuur bij de mensen te leggen? Hallo, goedemorgen liggen. meneer Van Binsbergen. Hoort u mij met Prim? Ik wou u even zeggen dat ik het helemaal met u eens ben. Ik vind dat alle ontwikkelingshulp moet worden opgezet. Ik vind dat al die NGO's met hun directeuren en riante salarissen. maar geld elders moeten ophalen. Dus ik ben het helemaal met u eens dat we ontwikkelingshulp helemaal kunnen schrappen. Alleen legde iemand uit het CDA mij uit dat ontwikkelingshulp eigenlijk een verkapte steun is aan het Nederlandse bedrijfsleven. Dus een soort subsidie aan Nederlandse bedrijven legde iemand van het CDA me uit. en daarom wil het CDA het graag houden. Nee, dat is dus niet. Ze vergissen zich dan met landen als Amerika. Amerika geeft geld aan Caterpillar... en die, die stuurt alle machines met elektronica naar een grote hal in Antwerpen. Ga zelf maar kijken. Dan worden alle elektronica eraf gesloopt... en dat wordt over de hele wereld verstuurd. Oké, okay, meneer Van Pinsbergen, dank u wel voor het bellen. Meneer Goossens, goeiemorgen. Sorry ja, dat goed, u even moest wachten. Weer. Ik was er vorige week donderdag ook. Toen zei ik al dat dit uh, beraad in het Katshuis een doodlopende steeg was. En toen uh, reageerde jij met te zeggen van daar ben ik even stil van. Uh, nou, uh, ik ga niet meer gelijk halen. Ik zeg even uh, hoe gaat het verder. Ik denk aan VVD, PVDA en SP. Dan zitten we op een 90 zetels. Dan is dat uh, gedoogd partijtje de SGP niet meer nodig... En daar moeten zaken gedaan worden. Geen politieke spelletjes waar we nu weer in verzeild raken. Want als nieuwe kleine partijen zich nu moeten melden... om de verkiezingen uit te stellen, dan zijn we toch verkeerd bezig. Maar meneer Goossens, even ja, wat. Kijk, ik werk hier op Radio Edu. Dit is de... Publieke radio. Ik dat hoorde, nou, hoorde gisteren bij vriendje Joost Eertmans. Die had dat stelling: het is een bloody shame dat het kabinet gevallen is. En ik zeg: halleluja, het is gevallen. Dus je hebt een pluriformiteit aan stemmen. Dan heb je toch ook een pluriformiteit aan partijen nodig? Maar we hebben er al zo allemachtig veel en het slaat elkaar allemaal dood. Als en dan, maar meneer Gootens, dan is het toch aan ons als kiezers om de juiste te kiezen. Ik bedoel, wij, wij kiezers hebben een, een parlement gekozen wat zo ge, versplinterd is. Ja, dat is, dat is inderdaad een gedoogsituatie. Maar het is toch onze schuld, want als we massaal VVD hadden gestemd... of massaal CDA of massaal SP... dat je een partij weer 60 zetels of zo of 54 zoals Lubbers ooit ja. had... wij, het volk, hebben dit gemaakt. Dus ik vind het altijd zo gemakkelijk om de vinger te wijzen naar politici... Ja. wij, de stemmers, wij zijn schuldig, niet zij. Nee, nee maar als je godsdienst en politiek gaat verwarren... Dat ben je al een hele eind weg. Dat ben ik met u eens, meneer Dus dat Wat gaat u stemmen? Ik heb van je gehoord. Wat gaat u stemmen? Ik ga SP stemmen. Oké, okay, veel succes daarmee. Leon van Duren, goedemorgen. Ja, misschien teleurstellend, ik ga niet meer stemmen. Nou, kom op, Leon. Wat heb je de laatste keer gestemd? De laatste keer. Ik heb altijd 36 jaar achter elkaar gestemd, trouw gestemd... en ik heb mij voorgenomen om niet meer te stemmen. Leon, dat ik vind ik... ik... Leg ik me zal me uit waarom. Ik zal... ik zal redenen noemen. Ja. Ik geloof in de God van Israël, als de Schepper van hemel en aarde. Ja. En ik zie dat hier in Nederland wordt geroepen dat we langer moeten werken. Ja. He, de vergrijzing neemt toe. Op dit ja. moment worden er honderd baby's geaborteerd. Ja. Die mensen die nu roepen dat we moeten werken tot misschien ja. wel 66, 67. Dat zijn de veroorzakers, onder andere dat we zo'n enorme vergrijzing hebben. Maar Leon, Leon, Leon, even een vraag. Leon, even een de... vraag. Als, als jij niet vindt... gaat stemmen, Leon, als jij niet gaat stemmen. Dan telt jouw stem niet en dan kan je niets doen tegen die baby's die geaborteerd worden. Dan kan je toch liever gaan stemmen ja. op SGP ja. of ChristenUnie? Ik, ik stem ook niet op deze partijen, want deze partijen zijn zouteloos. Geert Wilders is wat dat betreft nog het zout in de pap. Dus Daar zou je op, op, da, dan ga je liever stemmen op Wilders. Leon, ik heb liever ja. dat je op Wilders stemt dan dat je niet stemt. Nou, naar de mens toe gezien vind ik Wilders voor mij doen het sympathiekst. Want die komt nog een beetje voor mijn belangen op. Maar... Het heeft denk ik geen zin meer. Europa heeft het hier voor het zeggen. Leon, dat is ook. Leon, mag je wat vragen? Dit vind ik ook van die teksten. Europa heeft het voor het zeggen. Wij hebben verdragen gesloten. Nee, maar even wat. Die 3%. Maar Leon, die 3% hebben wij. Wij, Nederland, willen 3%. En sterker nog, ik wil 0%. Want je moet geen geld lenen, je moet je broek kunnen ophouden. En dat hebben ze. Dus ik vind het zo goedkoop om te zeggen: Europees dictaat. Het is ons eigen dictaat man. Maar Prem, luister, door de omwisseling van de euro naar de gulden... hebben we een enorm koopkrachtverlies geleden. Nou? Als ik naar een ziekenhuis ga en ik drink daar een kopje koffie voor 2,55 euro... Ja. dat is even snel rondgerekend is dat 5 gulden, 10 plus 10 procent... is dus nog net geen 6 gulden. Leon, ik je moet je even afkappen. Ik heb ja. een probleem. Ik heb nog twee mensen die ik heel graag aan het woord wil. Ik klep weer te lang met jou. Succes ga alsjeblieft stemmen. En dank je wel voor het bellen, Leon. Meneer Heling, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Meneer, meneer of mevrouw Helink? Mevrouw. Mevrouw Heling, neemt u mij niet kwalijk? Fatima heeft hier men geschreven. En dacht dat, uh, ja. mevrouw Heling, u bent boos op mij, begrijp ik, van Fatima. Ja, Vertel. ik ben ontzettend boos op u. Ik luister altijd naar uw programma. Mm -hmm. Maar u hebt het dan over de PVV en mm -hmm. dan hebt u het altijd over Blondie. Ja. Ik vind dit niet kunnen. Waarom niet, mevrouw Heling? Ik vind Heling? dit onfatsoenlijk. Iemand met... een naam geven die huh? die niet heeft. Maar mevrouw, mevrouw Heling, als hij uh, uh, uh, uh, tegen Cohen zegt, de bedrijfspoedel... Als hij, tegen, als hij zegt Marokkaans tuig en, en, en islamitisch tuig, dan hij, beledigt hij een hele groep. Dan hoor ik u niet bellen naar Radio 1, naar Stand.nl... of een ander programma om te zeggen, Blondie, ja. doet dat niet. Dat zegt u nou wel, dat ik dan niet bel. Maar het is zo dat u het zegt. En die andere mensen die het zeggen, die kan ik niet benaderen. Dus vandaar, u komt met die problemen. Oké, okay, maar nu zegt Ineke Westbroek tegen mij... Wilders Blondie noemen is beledigend voor een goede Amerikaanse zangeres. Uh... Nou, dat begrijp ik niet wat u daarmee nou, bedoelt. Nou, er is een Amerikaanse zangeres, Blondie, Denise Denise. U weet wel, Debbie, Debbie, uh, uh, Debbie Hubble, de Hubble. Weet iemand hoe ze. Hoe, de, hoe de Debbie van Blondie? Debbie Harry, van Blondie. Die, oh, de, die Blondie de heette Blondie. En Debbie Harry was de zangeres en iedereen noemde haar Blondie. Dus je kan ook zeggen: als ik een Blondie noem, ve uh, vergelijk ik hem met Debbie Harry. Nou, u bent niet in een positieve zin bezig om een blondie te noemen, dus dit vind ik geen vergelijk. Mevrouw Heling, ik ben het met u eens, als ik een blondie noem, heb ik geen associaties met Debbie Harry. Maar waarom ik dat doe, kijk, mevrouw Heling, het is niet beledigend. Hij kan me niet naar de rechter brengen omdat ik een blondie noem. Ten tweede wil ik laten zien, en ik ben het met u eens, dat het plat is en onfatsoenlijk. Maar yes. er is de laatste persoon die beroep op fatsoen mag doen is wel Geert Wilders. Bent u dat met me eens, uh... mevrouw Heling? Ik vind dat iedereen zich aan de, aan de verzoensnormen moet houden. Hij net zo goed als, als u, maar u brengt het programma en van daaruit dat ik bel naar u en niet naar de andere dingen die ik niet kan bereiken. U brengt een programma en u brengt de dingen van hem in een negatief... Ja. U geeft het een negatief beeld. Mevrouw Heling, en dat vind ik niet eerlijk. Mevrouw Heling, mag ik u dit erbij zeggen? Uh, ja, u heeft gelijk, maar kijk, uh, ik zal u dat eerlijk vertellen. Hier bij Radio 1 zijn er een heleboel mensen... die het ook verschrikkelijk vinden wat ik doe. Maar dan zeg ik, pluriformiteit... en je moet uit de Ivoren toren komen en zo. Dus ja, uh, uh, Victor Orban en de Hongaren zijn boos op me... om wat ik heb gezegd. Maar ik vind in die vrijheid van meningsuiting... moeten we kunnen uitdelen, anders zijn we geknipt voor de waard. Ja, maar dit is toch geen... Um, hoe zegt u dat? Mening van, uh, vrijheid van mening. Ja. Uh, dit is gewoon een fatsoenskwestie. Mevrouw Heling, weet u, ik had ik begon de uitzending hiermee. Ik zal er echt over nadenken. Um, uh, uh, er zijn nog een heleboel mensen uh, aan de telefoon. Uh, ja. Maar laat me, laat me u dit zeggen. Nee, nee, nee, mevrouw Heeling, ik geef u het laatste woord. Met, het, nee. met de woorden van, we zijn er allemaal voor betalen. En ik vind, wanneer er op deze manier wordt gehandeld... vind ik niet dat ik daar zin in heb om voor te betalen. Dan heb ik liever ander personeel, zeg ik dan maar. Uh, mevrouw Heeling, ik zal u het volgende doen. Want uh, ik ga sorry voor alle andere bellers. Ik ga echt met mevrouw Heeling eindigen. Wat heeft u gestemd bij de laatste verkiezing? Het is uh, persoonlijk, maar ik wil u wel zeggen... Uh, ik, ik behandel dit als een heel neutraal uh, iets. Oké, okay, uh, uh, laat me dit vragen. Um, vindt u dat in de vrijheid van meningsuiting voor een programmamaker... Ja. er een andere regel geldt dan voor politici? Uh, een andere regel? Nou, weet u, u, uh, u zet mensen aan om... Ja, uh, heel, negatief, een heel negatief... U zet een heel negatief beeld... maakt u van, van bepaalde dingen. En dat is nou juist... vind ik, laten we het een beetje... positief maken en niet namen geven, etiketten opplakken, okay. want het is helemaal verkeerd. Dan Mevrouw Heling, ik dank op. u wel dat u heeft gebeld. Ik heb goed naar u geluisterd. Ik zal er nadenken. Ik dank iedereen die heeft gebeld, heeft en gemaild en getweet. Ik baal er echt van dat ik niet iedere beller in de uitzending heb kunnen laten, maar de tijd is onverbiddelijk. Als we met onze overheidsuitgaven net zo onverbiddelijk waren als met de tijd, dan zou het beter gaan met Nederland. Op primtime.nl kunt u alle reacties lezen en de uitzending terugluisteren. Ik dank de luisteraars en natuurlijk de Nederlandse belastingbetalers, de financiële ...van alle leuke overheidsplannen en de co-financiers van de publieke omroep. Redactie Rien Aert, Marianne Bakker, Mario Suilen en Fatima Baya die ook regie deed. Productie Hans Twint, Momo Saru en Nick Harbers. Techniek Bart Daedselaar. Eindredactie Primera Kishoen. Primtime is het programma van de NTR. Zo meteen Ad Megers, Dana Felix Meulers met de gids.fm. Inshallah zijn wij el morgen weer. Tot morgen luisteraars. Namaste, dag en de vrijheid van meningsuiting. En uh, luisteraars, uh, dank aan iedereen. Sorry dat jullie niet in de uitzending zijn geweest. Ga echt naar de site primtime.nl uh, en dan leest u alles. En morgen gaan we praten met nieuwe politieke partijen. Nogmaals, namaste. Dag. It's Singles in Nederland.